Zes uur, Anok Thijssen met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... wil dat zijn land krachtige raketten ontwikkelt. Noord-Koreaanse staatsmedia berichten dat hij dat vrijdag heeft gezegd... tijdens een banket in de hoofdstad Pyongyang. Het banket was georganiseerd om alle betrokkenen... bij de lancering van 2 december te eren. Noord-Korea bracht toen een satelliet in de baan om de aarde. Dat leidde tot scherpe kritiek van de internationale gemeenschap. Het land zou met de lancering een resolutie van de VN overtreden.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 Het weer, het is bewolkt en vooral in de ochtend blijft de regen vallen. In de middag wordt het wat droger vanuit het westen, maar het blijft grijs. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Dit was het NOS Dit is Radio. De Libris Boekhandel pakt uit met een grootse kerstaanbieding. De Kobo Mini E-Reader.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 En geef ook die overtuiging een stem. Kijk op humanistischverbond.nl. Kobo Mini nu 49,95 bij de Libris boekhandel. Op is op. Dit is Radio 1. BNN. BNN. Start. K -k -k -k -k -k -k -k Goedemorgen, het is 23 december 2012. Het zijn de donkere, maar vooral kletsnatte dagen voor kerst. Wat een rotweer hè, de afgelopen dagen. Het is echt regen, regen en nog eens regen. Echt zo'n weer om binnen te blijven en een beetje radio te luisteren. Misschien vanuit je eigen bed. Ontbijtje erbij, kopje thee ernaast. Ik hoop dat je een mooie ochtend hebt tot nu toe. Hij is nog maar net begonnen, maar uh, het kan best een mooie dag worden... als je er gewoon uh, zo van, van binnenuit van gaat genieten. En het is natuurlijk uh, het lange weekend, want ik neem toch aan dat jij een ATV'tje hebt genomen, de 24 e Dat lijkt mij wel, ja. Vandaag nog vrij, morgen vrij, dan is lekker kerst twee dagen. Huppatee, twee dagen werken, dan is het alweer weekend. Nog een dagje werken, is het alweer oud en nieuw. Oh man, het gaat zo snel. We hebben het over hoogtepunten dit uur. Laat jouw hoogtepunt nog maar even weten. Bijvoorbeeld via Twitter, dat vind ik wel leuk. Twitter.com slash Luke, dat is mijn eigen Twitter-account. Wat is jouw hoogtepunt geweest dit jaar? Ik hoor het graag van je. En we gaan ook praten over voetbal. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. En dat doen we zoals elke week. En dus ook deze week met onze eigen Ferdinand. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc met Ferdinand Hossenbux. Op deze vroege zondagmorgen. We schrijven 23 december 2012. Een week die weer achter ons ligt. De week waar Huub Stevens bij Schalke 04 werd ontslagen. De week waar Diederik Samsom werd gekozen tot politicus van het jaar. De week waar de stadionclub uit Rotterdam zich heeft aangemeld in de race naar de titel op het hoogste niveau in het betaalde voetbal. De week van het bekervoetbal in Nederland waar onder andere PSV, Feyenoord en Ajax doordrongen tot de volgende ronde. Het was de week van de loting in de Champions League en de Europa League. Voor Nederland is Ajax nog alleen actief in de Europa League... en speelt het, volgend jaar, het begin van het volgend jaar tegen het Roemeense Steaua. Het was de week waar Lionel Messi zijn contract verlengde bij Barcelona tot 2018. En Luc, het was de week waarop 21 december deze wereld zou vergaan. Een geintje? Wie zou het zeggen? We zijn er nog en gaan daarom over tot de orde van de dag. Heb jij je ooit zorgen gemaakt, Ferdinand, dat het allemaal niet zo goed ko zou komen op die 21ste december? Nee, toch? Luc, we zitten nog in een schrikkeljaar. En ik zal het zo even meegeven, kort, hoogtepunten, dieptepunten. Maar het moet niet te gek worden, Luc, want zulke dingen... Heel, ja, ik loopt, Op 21 december ben ik in de binnenstad. Ik kom iemand tegen die ik ken en die zegt tegen mij, Ferdinand, ben je er klaar voor? Ik denk, nou ja, hij zou het misschien hebben over voetbal, want hij weet dat ik van voetbal hou. Ik zeg, nee, Henk, ik, ik, ik, ik zou het niet weten, joh. Hij zegt, weet je het niet? Hij zegt, nou, we gaan uh, straks met z'n allen eraan, jongen. Toen begreep ik wat er aan de hand was. Toen pas, weet je. Ja. Yeah. Dan denk ik van: Ik zeg, uh, vind je het niet erg als ik even een boodschap ga doen en dan nou <lacht> lekker naar huis <lacht> Ja. Ik denk van: Hou. Oh, ja, het, het, het is te gek voor. Onzin, hè? Ik bedoel, Onzin. was er in godsnaam mee bezig en het is nu afwachten wanneer de volgende idioot weer zoiets aankondigt. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. En dan is 2018 weer iemand. We, ga, ja. Gaat de wereld nog een keer, hè? Zo gaat het me ja, door. Ja, een een of andere Maya-kalender. Ja. Dat hoorde ik gisteren, toen ik met de jongens van mij uh, in de kleedkamer zet, daar had iemand het over een Maya-kalender. Ja. Ja. Ik zeg, weet je, kom we gaan het veld op jongens, we gaan ballen, kom op. Mm Hé -hmm. ja, hey, Ferdinand, en heel even voordat we over de, de hoogte en dieptepunten van het afgelopen jaar gaan, gaan praten, even dit weekend, want er is natuurlijk wel gevoetbal. Twente heeft bijvoorbeeld gewonnen. Hè? Ja, uiteraard. Vrijdag is in feite de, de, de, de, de tweede helft van het seizoen begonnen. En uh, Twente die ging op bezoek in Alkmaar en ja, het werd 0 tegen 3, dus de knikkers gingen terug naar Enschede. Gisteravond, uh, uiteraard, weer wat wedstrijden. We hadden in het hoge noorden San Marco met zijn Herenveen tegen Vitas. En ja, het gaat slecht met Vitas, want Herenveen won met 2-1. In de residentie kwam Nek op bezoek, trof daar Ado. Het werd 2-0. Herakles tegen Pek, 1-1. En in het Ragverlet Stadion in Breda, daar kwam Fred Rutte op bezoek met de Philips Sportverein. Het werd 1-6. Vanmiddag op deze regenachtige zondag zijn er ook wat wedstrijden in de Domstad. Een beladen duel, de plaatselijke FC tegen de afc AFC wedstrijd die rond half 1 begint. We hebben nog eentje om half 1, de Rooms-Katholieke combinatie tegen Willem II in Waalwijk. In Rotterdam, Feyenoord tegen Groningen en in het stadion de Koel cool in daar komt de Rona-Juliana-combinatie op bezoek en treft daar VVV. En dat is dan meteen de laatste wedstrijd van het jaar. Half vijf begint hij. En ja, dan is het afgelopen en dan mogen alle voetballers eventjes drie weken op vakantie... voordat het, ja, het eigenlijk het tweede deel gaat beginnen hè, na de winterstop. Ja, is het een mooi voetbaljaar geweest, vind jij? Het is uh, vanaf augustus, is het een, vind ik, hoor wat, als ik kijk naar de competitie op het hoogste niveau in het betaalde voetbal... Ik heb ervan genoten. Ik denk dat heel veel mensen uh, uh, uh, genoten hebben van wat er is gebeurd, uh, nogmaals, op, uh, op het hoogste niveau. Mm -hmm. Natuurlijk uh, zijn ploegen waar het niet goed mee is gegaan om, om, om heel kort mee te geven. Kijk, Vitesse die begon goed. Maar nu is of lijkt alles voorbij. Vitesse gaat afhaken, Luc. Dat, dat, dat heb ik al een paar weken geleden aangegeven. Ja. Ik, ik voelde het al aankomen. Ja. AZ daarentegen heeft een hele slechte eerste helft gehad. Heerenveen. Dito, Roda, daar gaat het helemaal niet goed mee, joh. Willem II, overduidelijk wat daar aan de hand is. En bovenin Luc, dat blijft het spannend. PSV en Ajax, die gaan voor de titel. Die gaan het uitmaken. Twente is voor mij nog een vraagteken. Mm -hmm. Feyenoord, ja, die gaat goed. Alhoewel het is bij hun altijd afwachten en uh, Koeman is, uh, Ronald is heel goed bezig daar in Rotterdam. Hij heeft zijn contract zelfs uh, verlengd. En uh, vooruitkijkend wat er over drie weken gaat gebeuren, uh, dat zullen ook veel mensen weten. Uh, ja, die begint gelijk met een clash, de klassieker vandaag over de maand. Mm, spannend, daar hebben we wel zin in natuurlijk. Wat, wat waren jou, uh, wat, wat, wat, laten, we, laten we positief eindigen. Wat, wat was je dieptepunten van dit sportjaar, van dit voetbaljaar? Dieptepunt. Yeah. Nou, ik heb er een paar opgeschreven, maar ik zal er één toch eruit halen als we het over sport hebben. Dat was uh, de TK, jongen. Dat, dat, dat, dat was zo dramatisch, dat was zo droevig. Ik heb gisteren nog een programma zitten volgen op de radio met uh, iemand van de KNVB. En er komt er weer iets boven tafel. Uh, je hebt het zelf gehoord, Lief yeah. van. De boys waren niet fit. Ja, nou dat hadden, hadden... we... Weet je, we kunnen lang en breed voeren gaan praten over wie er wel fit was en wie er niet fit was. En weet ik allemaal, het is gewoon een één groot drama geweest. Uh, een slechte prestatie van het nationale erftal. Op het veld, ja, daar lukte het voor geen meter. In de kleedkamer gingen ze wat op de vuist. Uh, ja, Bert was volgens mij op een gegeven moment de totale regie kwijt. Kortom, een hele kwalijke zaak. Louis is nou uh, de kapitein op het schip. En dan we hopen dat in 2013, want in maart gaan ze door met die wedstrijden... Uh, met betrekking tot het uh, wereldkampioenschap voetbal in 2014... Ja, dat voor het nationale erfstal, ja dat, er, uh, dat, dat het lekker gaat. Dat nou ja, gaat nu ook lekker, ja, dan hoor. Ja, maar... we sluiten goed af, toch? Ja, ja, ze sluiten goed af. Maar als ik dat... dat, dat uh, het dieptepuntje, dat was absoluut het Europese uh, kampioenschap voetbal. Ja, ja daar, hebben we net, daar hebben we niet echt van genoten. Maar goed, dat heeft ook wel weer wat. En daar kunnen dan ook weer mooie documentaires over worden gemaakt. En, en daar dat, dat, dat, dat blikken we nu toch al we met een klein glimlachje op terug. Van, oh ja, dat was toen. En dan, uh, uh, uh, uh, uh, ach ja, dat... moet, moet je, ook, moet je we ook overheen kunnen stappen, vind ik. Je moet er zeker overheen kunnen stappen. Kijk, we gaan langzaam naar het eind van het jaar toe. En ik heb begrepen dat er op 26 december... Ik denk op dit uh, station Radio 1... Een aantal uren alle hoogte en dieptepunten... Nou, het DK. Die zal zeker te sprake <laughs> ja. komen. Ik denk ook met, uh, dat de er ook aandacht aan zal besteden. Zeker. Maar goed, we gaan met z'n allen terugkijken, Luc, Maar de mensen, wij, de, mens, de mensen... Die moeten vooruitkijken. We gaan richting 2013. We gaan uh, voor een aantal dagen dit jaar afsluiten. Yes. Het schrikkeljaar. En nogmaals... We zijn er nog met z'n allen, joh. Lekker dus, toch? Ja, zeker, ja, absoluut. Tot slot nog even, Verder. Wat was het hoogtepunt van jaar, vind jij? Hoogtepunt zal ik er, ja, 1, 2 opnoemen Van die Olympische Spelen, joh. De, de, de... Iedereen die, is, die heeft meegedaan, de hele ploeg, de medailles die mee zijn genomen naar Nederland. Een paar namen die je zo kan opnoemen, Een Epke Sonderland, Ranomi Kromowidjojo, Marianne Vos. Het was, het was prachtig, goede prestaties die daar geleverd zijn. Het, het, het was geweldig, we hebben er allemaal van genoten. En nog heel kort hoor, want ik mm -hmm. zeg hoogtepunten nogmaals, die, die hebben te maken dan met het voetbal. Die ontknoping in de Premier League, joh, die oh, ja, en dat goed, ja. in april. En, uh, ja, daar, daar balanceerde voetbal op de rand van waanzin en, en krankzinnigheid, weet je wel, die wedstrijd van City. Ja, Feyenoord, voor mij dan, een, een hoogtepunt Feyenoord die naar tweede wordt. Ik heb het niet verwacht, Luc. Nee, nee, ja, ik ook het, niet. Niemand, nee, toch? Nee, niemand had het nee. verwacht. Het was totale verrassing. Ze hebben zich nu weer aangemeld hoor voor uh, wat er bovenin allemaal gaat. Uh, Gaat moeten gebeuren. En ja, uh, Ajax voor de tweede keer kampioen, dat was ook voor veel mensen verrassend. Joh. Ja. En waarom? Lux stond er eind vorig jaar 12. Ja, het was niks, hè? Ja. Nee, dat, dat, dat iedereen dacht van: het wordt het word helemaal niet zo. Ja. Maar ja, Frank en zijn jongens staan op het bordes met die schaal in april. Ja, wat moeten we zeggen? Als vijandelssupporter zeg ik: terecht, kampioen. En ik geef het weer mee. Let op Ajax. Want na, vanaf 20 januari dan, dan gaan er hele gekke dingen gebeuren. We, wij gaan het allemaal volgen in 2013. Dankjewel, Ferdinand, voor dit jaar. Ik spreek je niet meer, maar ik spreek je in het nieuwe jaar. En dan, uh, dan gaan we weer over voetbal praten, natuurlijk. Luc, bedankt dat ik in 2012 de <laughs> laatste keer bij jullie de uitzending mocht zijn. De groeten aan de hele redactie. Hele goede dagen voor jou, je vrouw. En geef het door aan de mensen op de redactie. Dankjewel. Sluit hem goed af. Begin hem goed. Volgend jaar ben ik terug. Dag. God damn, this snow. Will I ever get where I wanna go? And so I scape.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 When the tears froze time Een grote hit. Een nieuwe kerstplaat ineens. En ook nog een, echt een, een klassieke kerstplaat is het. Smith and Burroughs, zanger van de editors. En uh, zanger van uh, Razorlight, When the Thames Froze. Merel, goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn op zoek naar hoogtepunten dit jaar. Uh, mooiste dingen die je hebt beleefd in 2012. Wat is die en, van jou? Uh, nou, eigenlijk twee dingen. Ik ben afgestudeerd en ik heb een reis uh, gemaakt die ik al heel lang wilde maken. Oké. Okay. Dus uh, ja, ik heb wel zo uh, een leuk jaar gehad. Ik <laughs> Laten we beginnen bij het eerste wat je zei. Je bent afgestudeerd. in uh, Met welke studie? Uh, media, informatie en communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Oké, okay. waar ging je scriptie over? Uh, ik heb een, uh, een uh, online magazine opgezet voor een, uh, een bedrijf uh, die uh, vooral uh, bruiloften organiseert. Een beetje voor de exclusieve. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Exclusieve wereldje. Ja. dus allemaal uh, best wel luxe. En uh, daar heb ik een online magazine voor opgezet uh, zodat mensen uh, online helemaal kunnen uitzoeken hoe ze hun bruiloft willen en uh, wat er allemaal bij kan, uh, kan komen. Kijk, wat een, wat een, wat een uh, specifiek onderwerp eigenlijk. Je, ja, ja, heel veel mensen doen ja. het gewoon over uh, mensen in de media of zo. Maar jij uh, dacht ik, ik ga een heel specifiek gericht onderzoek doen eigenlijk. Ja, ik had zoveel mensen gesproken die een scriptie schreven en dan zeiden van, oh ik weet niet meer hoe ik verder moet en ik vind er helemaal niks aan. En ja, je bent er toch een half jaar mee bezig. Dus ja. ik dacht, uh, ik wil wel iets doen wat, uh, wat ik interessant vind. En ik had toevallig bij dat bedrijf stage gelopen. Dus uh, uh, ja, zo kwam ik daarbij. Ja. En uh, toen was je klaar, afgestudeerd, is, nou, feestje gevierd, cadeautjes gekregen en uh, meteen op reis gegaan? <laughs> uh, nee, ik heb eerst een paar maanden uh, gewerkt. Uh, in Amsterdam en toen uh, uh, een beetje gaan uitzoeken. Ik, ik wist al wel een beetje dat ik heel graag naar Afrika wilde, maar goed, dan kan je natuurlijk ook niet heel makkelijk uh, als meisje alleen heen. Mm -hmm. Dus uh, uh, ja, een beetje uitgestippeld en uitgezocht en uh, toen begin september ging het gebeuren. Oké. Okay. Ben ik weggegaan. Wist je, had je altijd al uh, uh, in gedachten van, nou als ik ben afgestudeerd, dan ga ik op reis, ga ik een lange reis maken. Uh, ja, ik wilde, het wel, ik wilde sowieso heel graag reizen. Maar ik wilde eerst nog een master doen, maar daar werd ik niet voor toegelaten. Dus dat kwam eigenlijk helemaal mooi uit. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou, dan uh, moet het zo zijn. En toen uh, uh, dacht ik dan nu, precies nu, een jaar vrij helemaal niks. Dan ga ik dit jaar uh, lekker uh, reizen maken. Ja, nou gelijk heb je. Waar ben je allemaal geweest? Uh, ik ben begonnen in Zwaziland, Dat is een klein landje tussen <laughs> Mozambique en Zuid-Afrika. Hoe kom je daar nou terecht in Zwaziland? <laughs> Het is, ik heb via een organisatie uh, wel geboekt en die organisatie bood uh, uh, zowel vrijwilligerswerk aan met, da met daarbij een aantal reizen. Omdat je gewoon ja, naar Australië en naar Azië kan je met je rugzak op alleen heen, maar naar Afrika natuurlijk niet. Mm -hmm. Dus uh, uh, zij boden dat hele complete uh, pakket zeg maar, aan en uh, dat begon in Swaziland. En uh, daar heb ik dus wat vrijwilligerswerk gedaan. Yeah. En, heel leuk land trouwens, Nie haast niemand kent het, maar nee. het is echt. Mensen zijn super lief en uh, uh, ja, blij met elke dag dat de zon opkomt. En dat was echt geweldig. Dus eigenlijk een soort, een soort vakantietip van Merel. Ga, ga, ga eens een keer een weekje Swaziland doen. Ga naar Swaziland, ja. <laughs> echt waar. Wat, wat voor werk heb je daar gedaan? Uh, ik werkte op een preschooltje. Dat is een schooltje voor kinderen ja, voordat ze naar de basisschool gingen. Oh ja. En uh, Normaal betaal je daar voor zo'n preschool. En dit was dan wel voor kindjes die daar geen geld voor hadden. En... Uh, Nee, natuurlijk heel veel uh, uh, kinderen die uh, HIV-positief waren... of ouders overleden Dus het was af en toe ook best wel heel heftig. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, dat, uh, ja. Niet iedereen is daar even vrolijk, denk ik, altijd in die school. Nou ja, dat is dus het bijzondere. Die kindjes die... Uh, kijk, als, als meisje uit Nederland... dan zie je natuurlijk hoe ontzettend... Uh, nou ja, voor mij slecht zij het eigenlijk hebben. Maar die kindjes die weten het niet weten. En die komen elke dag lachend naar school. En de laatste dag hadden we ballonnen meegenomen en ze waren door tollen heen en ja dat is wel een grote uh, dat heeft me wel geraakt zeg maar Hier, soms kan je een kind nog niet blij maken met een playstation ja. en daar en daar die kinderen nou, ja dat is echt bizar om te zien. Ja, um, uiteindelijk afscheid genomen van, uh, van de school daar en ook van Swaziland want je bent verder gereisd en toen? Ja, toen ben ik een weekje naar Mozambique geweest, nou dat was gewoon palmboom eilandjes en uh, en ja, het was fantastisch. Had je, niet, een een ja, had je niet gewoon een enorme, enorme cultuurschok dan? Want daar kun je natuurlijk gewoon lekker, uh, lekker, lekker ontspannen en zo. Terwijl je daarvoor zat, je toch wel in, in een situatie die je niet helemaal gewend bent. Ja, nou ja goed op zich. Het is heel, Mozambique is heel mooi. En, uh, uh, maar daar, ook daar zie je armoede. Hm. Zeg maar, we waren op een eilandje en daar lopen ook de kindjes in. in weer, weer heel andere armoede, maar... Uh, ja, je, ik zit daar niet in een luxe sterren hotel. Ik heb daar gewoon in een, in een lodge, oh ja. ja, hostelachtig iets geslapen. En ja, het is, het is heel, heel natuurlijk nog. Er zijn weinig hotels en uh, het is nog niet zo... ...tenminste waar ik was, het is niet zo toeristisch. Dus ja, je zit wel een soort van uh, op een droomeiland maar niet... ...tussen de toeristen geld uit te geven, weet je wel? Ja, precies. Dus gewoon, uh, de, de, de, de, de, je, je, je neemt het er niet enorm van op dat moment als je daar bent. Nee, maar. nee. En inderdaad, voor als je hebt gezien wat je daarvoor hebt gezien... ...dan is dat best wel uh, lastig om je daar dan ook aan over te geven. Dat je gewoon een week plat op je rug kan liggen. Ja. En uh, terwijl je weet dat je een week daarvoor nog die kindjes uh, aan het helpen was. Ja, dat ja, kan me wel voorstellen, ja. En daarna een weekje Mozambique en toen laatste land... Uh, toen uh, ben ik naar Zuid-Afrika gegaan en toen ben ik helemaal via, uh, via Durban, Sint Lucia en Port Elisabeth naar Kaapstad gegaan. Hmm. En in Kaapstad uh, heb ik ook weer op een schooltje gewerkt en uh, daar ben ik vier weken geweest en toen zat mijn reis erop helaas. Ja, had je zin om naar huis toe te gaan of dacht je van, uh, nou ik, wilde, ik wilde, had eigenlijk nog wel een paar maanden willen blijven? Nee, ik had heel graag nog willen blijven. Maar ik moest, uh, ik moest naar huis, om mijn geld was op. Ja dat, ja, dat is wel een essentieel onderdeel van je reis. Je moet wel kunnen betalen, inderdaad. Dat, uh, ja. dat is waar. Nee, ja, voordat ik ging, toen dacht ik... Uh, ik, ben, ik vind het leuk om te reizen, maar ik vind het ook heel lekker om weer thuis te komen. En drie maanden is voor mij prima. En dan kan ik even mijn ouders zien. En dan, en dan misschien daarna nog een reisje. Maar toen ik daar zat, dan zit je in zo'n andere wereld. En je ontmoet zoveel leuke mensen. En ik dacht, oh, ik wil niet terug, want ik hm. stuk moet... Pardon, wat moet ik in Nederland doen? <laughs> ja, en ben je nu dus, dan weer uh, druk aan het sparen om, uh, om, om weer terug te gaan? Of weer ergens anders naartoe te gaan? Ja, ja. ik ben nu weer fulltime aan het werk. En dan hopelijk, ik ga, uh, in april ga ik twee weken een rondreisje in Marokko doen. Mm -hmm. En dan uh, weer een tijdje werken. En dan hopelijk een paar maanden of terug naar Afrika of uh, naar Azië. Dat moet ik nog even uitzoeken. Was je daarvoor ook al, voordat je deze reis maakte, ook al een uh, reislustig type... en dat je overal naartoe wilde? Of is dat, uh, is dat vlammetje nu wel... Uh, Da daardoor ontstoken eigenlijk? Ja, ja, ik heb altijd wel gezegd: van ik wil wel reizen en zo, maar goed, als je het nog nooit hebt gedaan, dan is de stap best wel heel groot. Ja. Maar als je het eenmaal, eenmaal één keer hebt gedaan en een beetje die smaak te pakken hebt, dan uh, ik wil ik nu wel echt de hele wereld zien. <laughs> ja, eigenlijk zou je gewoon een wereldreis moeten maken achter elkaar. Maar goed, dat kost natuurlijk ook klauwen met geld. Maar... Ja, dat is het, het kost zoveel geld. Ach ja, in 2013 ja. maar werken. Een leuke reis door Marokko maken. En dan 2014 weer een, een, langere, een langere periode op reis. Ik wens je, wens, ja. je, wens je veel plezier met je komende reis, Merel. Ja, hartstikke bedankt. Doei. hoi. Dag. We hebben mooie muziek. Zelf uitgekozen door mijzelf, persoonlijk. Ja, ja. Dit vond ik een hele leuke. Heb ik uh, deze week al een paar keer gedraaid op mijn eigen radio. Show weddy Weddy. En Hey Mr. Christmas. je een beetje houdt van uh, muziek voor blije eien. zoals ik ik hou er wel van dan is show Eddie weddy echt, uh, echt een band voor jou je hebt ook uh, under the moon of love nou dat is helemaal echt een, een, een up tempo uh, vrolijk plaatje dit was hey Mr. christmas van show Eddie weddy kijkcijfer bingo waar moesten we het afgelopen jaar naar kijken er was al die, al die maanden maar één man die dat ons kon vertellen en dat was onze eigen kijkcijfer goeroe Koning, keizer, admiraal, alles in één. Bart Halleman. Bart, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, we hebben het deze ochtend over, over hoogtepunten. We zijn een, een rondje aan het bellen, zo langs de velden, langs luisteraars. Wat zij nou het hoogtepunt vonden van het jaar. Is jouw hoogtepunt een televisiefragment... of heb je ook nog iets anders gedaan dan, voor, dan op, de, op de bank hangen en televisie kijken? Nee, ik heb eigenlijk echt een jaar lang alleen maar op de bank gehangen tv gekeken. Dat is, maar dat doe ik allemaal voor jou en dat doe ik voor de luisteraars. En dat is, ik bedoel, iemand moet zich opofferen en ja. dan doe ik dat. Ja, Het is niet anders. Nou, dat is mooi. Dan heb jij vast een, een, een lijstje met favoriete ja, tv-momenten, tv-programma's van het afgelopen jaar. Ik heb een, uh, een persoonlijke top 3 gemaakt. Dat is even volledig naar mijn smaak. Er is natuurlijk ontzettend veel uitgezonden afgelopen jaar. Allemaal nieuwe programma's. Er is ook belachelijk veel sport in de, in de, de sportzomer, Maar er zaten ook hele mooie dingen tussen. Zoals natuurlijk Andere Tijden Sport. Die een hele mooie serie had uh, documentaires over nou ja, het EK88. De Olympische Spelen. Uh, we hebben natuurlijk de dingen gezien uh, die op de Olympische Spelen zijn geweest. Maar altijd hele mooie uh, momenten allemaal die we hebben gezien. Maar er is natuurlijk ook daaromheen nog ontzettend veel gebeurd. Mm -hmm. En uh, mijn top 3 is eigenlijk eigenlijk als volgt geworden dit jaar en dat bestaat eigenlijk voornamelijk. Uh, nou, ik ga gewoon, ik ga gewoon, ik begin gewoon ja, bij nummer drie. Dat nummer drie. Dat is de serie, no, serie Arrow. Uh, nog niet op Nederlandse televisie, wel op in Amerika begonnen. Uh, verfilming van een van een, een, een, een wat onbekende stripheld, hè, Green Arrow. Uh, ik, het, is gewoon, het is ontzettend mooi gemaakt. Het, het, het sleep je mee. Ik hou altijd wel van series waar... Nou ja, weet je, een goede, langlopende rode draad in zit... met allemaal rare verwikkelingen erin. Er zijn allemaal rare personages die erin zitten. Dus ik vond het wel echt een van de, van de, van de aanwinsten... als het gaat om, om nou ja, goede, uh, lekkere actieseries uh, in deze wereld. Ja, ja je denk. hebt het toen ook over verteld in dit programma. Alleen, gaat dit ooit nog op de Nederlandse televisie uh, komen? Of denk jij van, nou, dit is zo'n niche eigenlijk. Het is vrij doelgroepgericht... Daar is Nederland te klein voor. Nee, ik denk dat het wel... Het is typisch een serie die het bijvoorbeeld bij RTL 5... of bij Veronica heel goed zou kunnen doen. En ik denk ook dat die daar wel uh, geïnteresseerd in zijn. Ja, maar die zitten uh, eerst altijd even af te wachten... Dat, uh, hoe het in uh, Amerika uh, bekeken wordt. En nee, in Amerika doet het best wel goed. Dus ik verwacht eigenlijk dat het binnenkort... wel uh, op de Nederlandse televisie uh, te zien is. Maar ja. je weet het, als, als het nog niet in Nederland uitgezonden uh, wordt... dat hoeft geen belemmering te zijn. Nee, nee, nee, gek. Nee, maar ik vraag het gewoon voor de mensen... die, die, die nooit zo'n keer een computer aanzetten. Maar inderdaad, als je gewoon denkt van ik wil het toch kijken... gewoon lekker downloaden. De downloadlink naar Arrow staat nu op mijn eigen Twitter, dat is twitter.com slash Bart, jouw nummer twee. Nou, mijn nummer twee is gewoon een lekker een oer programma. Maar wel met een Amerikaanse... Tenminste, volgens sommigen een Amerikaanse naam. De mensen spraken het altijd uit als college tour. Maar nee. het is, officieel is het gewoon college tour. He, het programma van, uh, van uh, Twan Huis. Die uh, um, grote namen meeneemt uh, naar universiteiten. plekken waar veel studenten zijn. En dan die studenten eigenlijk uh, onderdeel laat zijn... van het interview met die gasten. En dat zijn, over het algemeen zijn dat inspirerende mensen. Hè. Denk aan uh, Steve Ballmer van, uh, van Microsoft. Uh, de Dila La. Uh, nou, we hebben allemaal nog meer gehad uh, uh, dit jaar onder andere uh, Sonja Barem vond, uh, vond ik een hele leuke mm -hmm. uh, Sting deed het heel goed uh, uh, Matthijs van Nieuwkerk hebben we dit oh, jaar ja. gezien ja. maar natuurlijk eigenlijk de, de, de enige de, de uitzending waar iedereen op zat te wachten was natuurlijk die uitzending met Willem Holleder ja was natuurlijk, ik, ik noem het nu al legendarische televisie. Want het was natuurlijk, iedereen wilde die man zien. Ik, ik, de, die, die discussie die daar vooraf ging, hebben wij natuurlijk in dit programma ook heel kort even uh, behandeld. Hè. Moet je zo iemand uh, nou wel een platform geven? Ik ben heel blij dat ze dat gedaan hebben. Want je, wil dan toch zo, je krijgt toch net even iets meer te weten van zo'n man. Niet heel veel, want hij liet natuurlijk niet het achterste van zijn tong zien. Dat hadden we ook allemaal wel verwacht. Ja. Maar toch moet ik zeggen, hulde aan de makers dat ze hem uh, uh, zover gekregen hebben. Dat hij wel wilde meewerken. Ze hebben eruit gesleept wat er. Uh, uit te halen viel. Het is misschien niet helemaal inderdaad het type gast... wat je in dat rijtje van... je kunt het niet naast de Dalai Lama zetten. Nee. Nee. Maar ik vermoed dat ze dat in het komende seizoen... want het programma heeft ondertussen al zo'n goede naam... en zulke uh, grote namen als uh, gasten gehad... Ha dat ze dat de, de komende jaren nog veel verder kunnen uitbreiden. Ja, denk je niet dat... Uh, want ik, ik vond het ook goed hoor, dat ze zo'n man uitnodigen. Ik had het altijd gedaan. Maar denk je niet dat uh, door de kritiek die ze hebben gekregen... Um, in uh, andere programma's, ook wat Shobisch-programma's, RTL Boulevard volgens mij aandacht, kritiek ook. Dat ze dan nu wat van die credibility die zij hadden opgebouwd hebben verloren, omdat ze uh, zo'n man als Holleder in de uitzending hebben gehad. Nou, dat denk ik niet, want, want nee, er zijn vissen natuurlijk ook in de vijver... met hele grote internationale namen. En laten we wel wezen, die mensen weten toch allemaal niet wie Willem Holleder is. Dus die zullen ja. zich daar niks van aantrekken. En als een uh, college tour zulke grote internationale uh, namen weet blijven te trekken... dan uh, komen die Nederlandse berners, die, die blijven ook wel gewoon aanschuiven. Want die kunnen zich dat ook dan niet permitteren om... als je dan toch in een programma kunt zitten waar ook de Dalai Lama gezeten ja. heeft... dan doe je dat ook gewoon. Lijkt mij ook, ja. Lijkt mij ook. Tot slot dan nog, daar komt die drumroffeltje speciaal voor jou, Bart. Jouw nummer 1, mooiste, leukste, meest favoriete programma van 2012 is geworden. Wedding Band. Ah, ik heb jou de verslaagd naar gemaakt. Het ja. programma is nog maar zes afleveringen oud, Maar ik vind het nu al de verrassing van 2012. Uh, het was voor mij de verrassing van 2012 en gaat het gelukkig dan nog door in 2013. Uh -huh. Dus we kunnen er volgend jaar ook nog van genieten. Maar dat, dat je een, een, een comedy kunt maken, dat is best een, een lange comedy... want de aflevering duurt 40 minuten, plus 40 minuten zelfs. En um, uh, dat, het, dat, je, uh, dat er zoveel grappen te maken zijn over een, een, nou ja, een beetje een lullige bruiloftsband... hoewel ze zijn wel heel goed... En, uh, en dat, dat, uh, het is gewoon goed geschreven. De muziek is goed. De, uh, de acteurs zijn goed gekozen. Ik vind het marriant. Ja, ik ook. Ik ben het je eens. Ik ben ook een beetje verslaafd geraakt. En ik wil nu ook. Uh, ik ben, het is echt zo'n serie die je gaat volgen. Hè, waar je gewoon echt uh, op hoopt. Dat hij weer wordt uitgezonden op maanden. Geloof ik, wordt hij uitgezonden of in het weekend. En dan ga je hem lekker downloaden. Het is een heerlijke serie. Wedding Band. we hebben het er vorige week uitgebreid over gehad. Uh, Bart, dank voor, uh, voor het afgelopen jaar. En uh, volgend jaar uh, spreek ik jou weer. Uh, met, met, met, met nieuwe, nieuwe programma's zo. Ik wens ja, je een fijne kerst. We gaan, gaan we kijken wat, uh, wat 2013 ons op tv-gebied gaat opleveren. Absoluut. En nog een uh, nou ja, fijne kerst. En ik uh, spreek je in het nieuwe jaar. Ik heb je ook het, het allerbest. Tot, <tot later. Uh, Billy Squire, ken je die nog? Dat was een uh, oude rockster en hij, uh, hij leeft nog steeds hoor, maar hij maakt niet meer zoveel muziek. Maar hij heeft dus een, uh, een uh, kerstplaatje ooit gemaakt en ik, zat, ik hoorde dat afgelopen week. Ik dacht, van dat is leuk. Die ga ik draaien. Christmas is the time to say I love you. Christmas is the time to say I love you. Christmas. de leukste kerstliedjes die je ooit hebt gehoord. Billy Squire uit de jaren 80. Christmas is the time to stay I love you. Karen, goeiemorgen. Hi, goeiemorgen. Ja, we zijn op zoek naar hoogtepunten van 2012. En nou, we hebben al een aardig rijtje. Wat is jouw hoogtepunt van dit jaar geweest? Uh, mijn hoogtepunt is denk ik dat ik dit jaar ben toegelaten... op Academie Artemis in Amsterdam. Ja. En uh, ja, dat was eigenlijk de enige school waar ik echt naartoe wilde... En ik dacht echt, als ik dat niet haal, dan weet ik niet wat ik wil gaan doen. En ja. dat is me gelukt Dus okay. dat was echt uh, super chill. Nou, gefeliciteerd bij deze. Ja, wat dankjewel. Wat, wat is dat voor school? Uh, ja, ik doe daar uh, allround styling. Okay. Dan heb ik uh, interieur, mode, uh, media en food styling. Oké, okay, die uh, food styling? Ja. ja. Oh, ja. En wat, ja, is, wat, is, wat is food styling dan? Ja, dat is voor mij eigenlijk ook nog lastig om te zeggen, want ik heb daar nog niks uh, van gehad. Ja. Maar uh, ik denk voornamelijk ook hoe je food mooi kan presenteren en uh, okay. ja, er komt ook fotografie bij kijken. Ja, oh, ik dacht altijd, dat dat gewoon een beetje uh, op een vierkant bord en dan met een Instagrammetje erboven hangen en dan is dat is wel prima, maar uh, <laughs> <Yeah. laughs> er meer. Meer ja, komt nog meer bij kijken inderdaad. <laughs> ja. Ja. ja, Nee, logisch <laughs> ook natuurlijk. Hey, maar waarom wilde jij altijd uh, dit doen, want jij zei uh, ik, ik, ik zou anders niet weten wat ik uh, zou moeten doen. Waarom wilde um... je dat zo graag? Ja, nou ja, ik wilde altijd heel graag iets met uh, mode doen of heel graag een creatieve opleiding. Mm -hmm. Maar ik wilde nou niet zozeer design doen. En ja, toen wist ik eerst niet echt verder wat ik moest gaan doen. Dus ik dacht, uh, heb ik heel veel rondgekeken. En eerder ook nog gewoon bij psychologie of zulke soort dingen bekeken. Maar uh, ja, ik wilde toch echt iets gewoon echt met mijn handen doen. En toen uh, kwam ik op deze school terecht. Ja. En ik moest hier ook echt een toelating voor doen. Dus daarvoor was ik een beetje. Ja, bang van stel ik haal het niet, dan weet ik dus niet wat ik dan wil doen, want ik wil eigenlijk geen design doen ja. en ook geen management of iets. Dus uh, ja, het bleef toch echt wel bij deze keuze. Maar dat is toch gelukt. Ja, want anders, anders had je een muur vastgezeten en geen idee wat je dan zou moeten doen. Ja, precies. Dan ja. had ik misschien toch, ja, dus wel dan misschien een school moeten kiezen waar dan design bij zat of zo. Maar oh, ja. ik ben toch blij dat dit hem is geworden. En wat, wat, wil want, je dan, uh, wat ga je dan leren? Wat, wat, wat, wat, kun, je ermee, wat kun je ermee later? Um, nou ja, als ik deze opleiding heb afgerond, dan uh, ben ik gewoon allround stylisten. Okay. En uh, dan zou ik bijvoorbeeld, ja, ik kan er nog heel veel kanten mee op. Ik zou bijvoorbeeld, um, ja, shoots van, voor een tijdschrift kunnen doen. En dan die styling echt daarvoor, de kleding uitzoeken. Mm -hmm. um, ja, maar ik kan bijvoorbeeld ook de uh, styling bijvoorbeeld in de bijenkorf of zo doen. Van hoe dat allemaal uh, allemaal moet staan en waar het moet staan en mm. nou ja. Mm. Dus yeah. ik kan eigenlijk nog wel alle kanten op. Yeah. Maar het kan ook uh, styling van het interieur en ja. Als het maar gestaald moet worden. <laughs> ja precies. Ja. En is het, want je bent, je bent inmiddels al begonnen hè? al een tijdje? Ja, ja. ja ik heb nooit mijn eerste blok gehad. Oké, okay. is het een beetje wat je had verwacht? Want je, je hebt natuurlijk ook wel eens opleidingen die, die presenteren zich altijd net iets mooier uh -huh. dan wat ze, noemen, wat ze echt zijn. Uh, nee, het is wel echt wat ik had verwacht. En ik had alleen nog, ik was heel erg bang dat uh, ze misschien alleen echt heel streng of heel, ja dat je echt heel snel afgezekerd zou worden of ja. Yeah. Dat het best wel uh, harde kritiek zou zijn. Maar um, ja, ze zijn juist heel erg voor een uh, opbouwende kritiek. Dus dat is heel mooi. En uh, hm. ja, het is wel echt heel zwaar. Het is echt heel veel werk. Ik ben er eigenlijk wel gewoon eigenlijk 20 voor 7 mee bezig. Yeah. Maar ze zijn, ja, het is wel echt gewoon een hele goede opleiding voor mij. En uh, Wordt niet hard afgezekerd, dus dat is mooi. Nee. En, en en is het dan, is het dan ben je dan de hele dag, want je bent heel druk, maar is dat dan met praktijk of ben je dan ook echt, zit je echt in de studieboeken te, te, te, te leren? Nee, is helemaal geen studieboeken eigenlijk. Oh, lekker zeg, oh dat lijkt me heerlijk. Ja, ik ben echt uh, altijd alleen met mijn handen eigenlijk bezig. Knippen, plakken en uh, opzoeken op internet. Maar <laughs> ja, was je altijd al, uh, altijd al, want je, je, je moest, moest een, een, iets van een toelating doen. Maar was je altijd al ja. aan het knippen en het plakken en aan het uh, dingetje opzoeken en zo? toen je was. Nee, dat eigenlijk niet zozeer. Nee? En um, ja, wel zeg maar altijd in tijdschriften en dit en dat. Maar nog niet zelf eigenlijk aan het knippen en plakken. En ik krijg nu ook bijvoorbeeld tekenen en eigenlijk weet ik dat ook niet echt. Oké. Okay. Maar. Um, ja, ik was toen ik havo deed, toen was ik altijd ook omdat ik best wel moeite had om dat te halen, was ik ook altijd daarmee bezig. Dus ik kon daarnaast ook niet echt voor mezelf Creatieve dingetjes doen, maar ik wist wel dat ik het heel interessant vond. Ah, ja. En uh, maar nu merk ik bijvoorbeeld met deze opleiding dat ik eigenlijk tekenen echt super leuk vind. <laughs> en dat knippen en plakken, dat gaat me eigenlijk ook heel goed af. Okay. <laughs> dus uh, dat vind ik dus allemaal ook heel erg leuk. Dus, uh, dus je ja. moet eigenlijk een beetje je eigen creativiteit aan het aan ontdekken uh, bijna. Ja, dat zeker ja. weten. Ja. Nou, dat is een goede studie daarvoor. Ja, dan heb je toch een goede ja. keuze gemaakt uiteindelijk om daar naartoe te gaan. Ja, ik wens je een, een mooi 2013 en uh, ik hoop dat het allemaal goed wel. gaat met, uh, met de studie. Heb je, heb je al tentamens gehad of heb je, heb je dat niet überhaupt? Ik heb uh, beoordelingsweek gehad. Oh ja, en? Ja. Was, was dat allemaal goed? Ja, nou, die was uh, helemaal goed. Oh, gelukkig. Ja. Oh, nou, pak voor dus, uh, maat. <laughs> ja. Succes Karen en dankjewel. Ja, dankjewel. <laughs> doei doei. Please, daddy, don't get drunk. It's Hey. Doen ze leuk, hè? Mocht je denken: hé, hey, daar verrekt dat liedje. Ken ik? Please, Daddy, don't get drunk this Christmas. Nou, dat kan kloppen. Het is een oud nummer van John Denver. Alleen, dit is de versie van een hipster-bandje. Dat is het echt hoor. Het is echt een band. Um, een moeilijk uitspreekbare naam: The Decemberist. En het is echt... Nou, dat ging best goed, hè, ja. um, Maar het is echt zo'n zo zo hip beentje is dat die, uh, die, die, die echt een beetje van die hippe muziek maakt. Maar dit, ik vind het wel leuk, hoor. Maar dit vond, vond ik echt... Ik vond echt heel goed dat ze deden. Please, Daddy, don't get drunk this Christmas. Sam, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, jij, jij zit op dit moment uh, niet in Nederland, maar in, uh, in Congo. Wat doe je daar? Uh, ja, ik werk hier als uh, technisch logistieker voor artsen zonder grenzen. Aha. En uh, ja. ja. En, en en wat doe je dan als technisch logistiek voor artsen zonder grenzen? Uh, ja, houdt er uh, concreet een beetje in. Uh, ik ben hoofdverantwoordelijk uh, voor de afdeling van uh, de chauffeurs en de, uh, de bewakers. Ik zorg ervoor dat uh, alle auto's blijven rijden, dat, uh, dat, uh, dat de mechanische mensen hoe de mechanics, uh, uh, hun werkgroep blijft, blijven doen, dat de auto's blijven rijden, dat de mensen uitgestuurd kunnen worden naar Outpost. We hebben verschillende health centers waar wij uh, ook opereren, waar we, waar we buiten ons, het ziekenhuis dat we hier hebben, uh, die we ook nog draaien houden. Uh, het ziekenhuis zelf uh, werkt uh, gewoon op stroom, uh, heel veel dingen. Uh, de generatoren daarvan uh, moet ik ervoor zorgen dat ze blijven draaien, dat de elektriciteit goed blijft. Hm. Uh, daarnaast heb ik nog een grote verantwoordelijkheid voor het deel van de veiligheid. Uh, ik uh, maak schema's voor de bewakers. Uh, verder uh, blijf ik regelmatig op de hoogte wat er allemaal speelt tussen de gewapende groepen. Daar hebben we regelmatig contact mee, vrijwel elke dag. En dan zorg ik ervoor dat de contacten tussen ja Arts van de Grenzen en uh, die groepen dan uh, oké okay, blijven. En zoveel mogelijk uh, ja dat uh, alles uh, goed blijft. Ja, daar gaat het eigenlijk een beetje om. Ja, dus uh, niet echt hele ja. drukke dagen. <laughs> <lacht> uh, nee, nee, mijn dagen beginnen om half acht en uh, eindigen denk ik zo'n uur of uh, zeven, acht uur. Oh, jeetje zeg. Ja. Hey, in, august, ja, in augustus ja. ben je vertrokken naar Congo en we hebben het uh, deze, deze ochtend over hoogtepunten van 2012 vast. Is, is jouw hoogtepunt tot nu toe dat je daar naartoe bent gegaan? Dat kan je wel stellen, ja. Ja. Dat ja. ja, uh, ja, was wel een geweldige stap, ja. Waarom, waarom, heb je ja die beslissing, ge waarom heb je die beslissing genomen? Want het is nogal wat om, om naar Congo te gaan... om daar uh, voor artsen zonder grens te werken. Ja, dat is het zeker. Um, ja. Ja, het is, het is, ik had een fantastisch mooi leven in Nederland. Ik, uh, ik had uh, de mooiste liefste die ik me voor kon stellen op dat moment. Ik had heerlijke vrienden om mij heen. Ik, uh, ik had een goede baan. Uh, mijn ouders zijn nog steeds ontzettend warm nest. Uh, het was gewoon allemaal heel erg goed, alleen het ons allemaal nog niet voldoende. Ik uh, had het gevoel dat ik uh, mijn tijd beter kon besteden en dat ik, uh, ja, dat, ik, dat, ik, dat ik meer moest doen in mijn leven. Dat ik meer moest uh, tekenen voor andere mensen die me hulp meer nodig hadden dan de, de paar die ik om me heen had. Hm. En daarom is het voor mij de keuzegeving geweest om te kijken wat voor NGO's uh, ik er zo bij, bij mij zou kunnen passen. En uh, ja, daar is de uh, hartstikke zonder grenzen uitgekomen. En had je altijd ja. al dat gevoel dat je, dat je nog iets meer wilde doen voor de wereld? Of, of is dat pas het laatste, nou, het laatste jaar of zo gekomen? Nee, dat is eigenlijk al een tijd lang. Ik heb veel gereisd in mijn leven. De, de, de, de, ja, in mijn vijf jaar tijd heb ik drieënhalf jaar ik, uh, rondgereisd. Zuid-Amerika voornamelijk. Ik heb ontzettend veel geconsumeerd. Ik heb altijd gezellig gedacht van ja, ik heb 25 jaar lang heb ik geconsumeerd van deze prachtige maatschappij waar we in leven. En nu is het een keertje tijd om iets terug te doen. En ja, dat, die drang dat heb ik eigenlijk al vanaf mijn, mijn uh, 18, 19 of zo. Hm. En uh, nu is het eindelijk zo uh, tijd geworden. Hoe, hoe oud ben je nu? Oké, oké. Okay, okay. Nou, dat vind, ik vrij, uh, vind ik toch wel vrij jong om, om zo'n beslissing te nemen. Hoe was dat toen je daar, e... daar aankwam? Want je had het dus geregeld, je mocht er naartoe. Hoe was dat? Ja, uh, ja het was, het was uh, heel indrukwekkend. Ik was ook nog nooit eerder in Afrika geweest. Dus uh, dat was sowieso al heel anders. Uh, mijn Frans uh, zat op een laag pitje, dus dat vond ik ook al... Uh, uh, Best wel even ben, uh, moeilijk om even bij te benen. Ik heb oh, yeah. nog even een spoedcursus gedaan daarvoor en dat was allemaal oké. Okay. Uh, verder, ja, het is, het is gewoon een hele andere wereld. Uh, ik uh, ben uh, in Rwanda aangekomen. Dat is echt super rustig op dit moment. Dat is ontzettend ontwikkeld dan, inmiddels. Hotel Rwanda is, uh, zie je nergens meer terug. En uh, je steekt de grens over en het eerste wat je ziet, er zijn uh, overal uh, mensen met dikke uh, mitrieuren. Uh, de wegen zijn slecht. Uh, de Verenigde Naties heeft een dikke basis waar mensen met achterzandzakken en helmen op zitten. En uh, ja, je hebt echt wel gelijk het gevoel dat je in een oorlogsgebied zit. Mm. En uh, ja, dat eh, uh, dat, uh, ja, ik heb me er wel heel erg op voorbereid. Uh, ik heb er veel over gelezen en ik wist dat ik wel echt ja artsen zonder grenzen, ze gaan wel echt wel verder dan de meeste andere mensen, dus ja. ja. Het was wel even slikken, maar nou, het was wel, een, ja, ja. We wel goed voorbereid. Ik. Want ik kan me voorstellen, jij hebt, je, jij hebt je ongetwijfeld ook voorbereid op het feit dat, uh, dat, dat je in gevaarlijke situaties terecht kan komen, want ja, je zit nou helemaal in een gebied waar, uh, waar jullie zijn daar nou niet voor niet, zeg maar. Ja, ja, zeker. Ja, dat, dat, is, dat is meer de geestelijke voorbereiding dan dat je echt daadwerkelijk thuis iets kan doen, bijvoorbeeld. Ja. Uh, het is niet dat ik een zelfverdedigingscursus ben gaan volgen <laughs> ofzo, dat absoluut niet. Maar ja, het is, het is, ja, je moet er rekening mee houden, maar je moet je er ook wel voorstellen dat uh, waar dan ook de oorlog is, het is daar niet 24 uur per dag, 7 dagen per week geweld. Nee. Het, hier, uh, ik heb het nog niet van heel dichtbij mee gemogen meemaken, gelukkig. Ik, uh, ik was uh, ongeveer 100 meter van de grens toen het losbarst in Goma een paar weken geleden. Oh, ja. Uh, toen was ik op dat moment eventjes zelf vakantie in Rwanda voor drie dagen, wat uiteindelijk tien dagen werd omdat we niet terug konden. Hm. Uh, ik heb wel de granaten gehoord, uh, ik heb de helikopters zien vliegen, dat wel. Maar het is niet dat ik uh, de kogels om mijn hoofd heb zien vliegen of horen vliegen, dat niet. Dus dat is. Uh, ja, wat dat betreft is het wel. Uh, dat ik nog wel redelijke afstand uh, heb bewaard. Hier ja. je, je er nu een paar maanden. Heb je het idee dat je ook echt daadwerkelijk iets goeds aan het doen bent? Want dat was het idee: je, je wil iets teruggeven. Uh, heb je dat idee dat, dat dat lukt? Ja, dat idee heb ik wel. Kijk, we werken hier met een ziekenhuis waar we 300% per dag uh, zijn. Heel veel mensen die zitten hier intern. Uh, de dank is enorm groot, elke keer weer. Als je. Ik loop daar dagelijks doorheen om um, plannen te maken voor nieuw gebouwen die gebouwd moeten worden, dingen die verbeterd moeten worden. En uh, iedere dag uh, krijg ik weer duizenden dankjes, kinderen die zomaar uit het niets om je benen vliegen en je een dikke knuffel geven. Ja, het is gewoon, daar, daar doe ik het voor. En ik, also, ik heb gewoon echt het gevoel dat elke dag ik de dankbaarheid van die mensen voel. Ja. En dat doet mij heel erg goed, ja. Nu uh, ja. Uh, uh, uh, zou je bijna kunnen zeggen dat het een soort roeping was die je hebt gevonden, hè? Dat je, dat je lekker op je plek zit nu daar. Uh, ook al is het, nee, is het een bijzonder gebied. Um, hoe lang wil je dit nog ja. doen? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ja, daar heb ik zeker over nagedacht, ja. Uh, kijk, ik ben nu 26. Mm -hmm. Ik denk dat ik uh, uiteindelijk uh, verlang ik ook naar een huisje, boom, verbezen. Ja. Uh, wat mij betreft mag dat vanaf mijn... Uh, ja, Begin midden dertigste gaan beginnen. Wat ik dus heel graag wil is, uh, je, je kan binnen artsen zonder grenzen kan je heel veel kanten op. Je kan uh, projectcoördinator worden, je kan uh, uh, missies uh, kan je leiden. Je hebt dus een missie zoals Noord Kivu, dat is een opgedeeld in verschillende projecten, waar dan Mooi zo, waar ik dus zit, één project van is. Ja, ja. Je kan dus ook uh, leiding hebben in, uh, in de missies. En uiteindelijk kan je dus ook bijvoorbeeld uh, bij een um, het kantoor in Amsterdam gaan werken of uh, ergens anders. Uh, in Berlijn, uh, Parijs, Barcelona. Je hebt overal vestigingen. En ja, als ik mijn leven zo een beetje zou willen uitstippelen, dan zie ik mijzelf over enkele jaren wel uh, die kant op gaan. Ja. Ja, ja, maar, in, maar in ieder geval wel in, uh, in deze branche blijven werken. Bij een, uh, bij een goed doel liefde bijassen zonder grenzen, dat je iets kan blijven doen voor andere mensen. Ja zeker. ja, zeker. Ik denk dat dat wel echt mijn roeping is. Ik uh, zou me niet goed voelen als ik voor een commercieel groot bedrijf zou moeten gaan werken en uh, het voor de centen zou moeten doen en niet echt mensen mee zou kunnen helpen. Ja. Ik denk dat ik daar te veel kracht voor heb. Ja. Ik vind het een bijzonder verhaal, Sam. Ik wens je veel succes daar en, en, op, en plezier ook. Want ik neem aan dat je ook wel eens lol hebt. Uh, het is alvast niet alleen ik, maar kommer uh, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ik wel. Zeker weten. Heel veel lol hier, heel veel dansen, heel veel gezelligheid. Ook <laughs> absoluut. Uh, dus uh, nee, het, uh, geen zorgen daarover. Heel zinlijk bedankt. Goed. Tot zover uh, uh, starts voor deze zondag 23 december 2012. En, uh, en eigenlijk in principe ook voor dit jaar, want ik ga lekker even op vakantie twee weken. Uh, maar voordat ik van mijn vakantie ga genieten, ga ik eerst nog een uur luisteren naar dit is zondag. Want jullie hebben een uitzending waar ik me eigenlijk best wel op verheug. Vertel. Ik heb al even gekeken, uh, ja. gespiekt op de site. En dat is een bijzonder verhaal wat je straks hebt. Ja, ja. Ik ga zo meteen praten met een hele bijzondere man. Uh, Jerry Winkler. Die was uh, vanaf zijn veertiende dakloos. Ja tot zijn leven twee jaar geleden comp compleet overhoop werd gehaald. Want toen vond hij zijn vader en dat bleek een miljonair. Uh, dat levert geld op, yeah. maar het levert ook uh, verdriet op... want die vader was al overleden. Yeah. Um, ja, en ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar hoe dat leven was... Yeah. Maar Vooral ook hoe het leven daarna geworden is. En wat hij nu doet, want hij is nu zelf heel erg druk in de weer... met het helpen van daklozen. Ja, want ik heb dat verhaal wel gelezen in de krant... hoe dat toen was gegaan. En we hebben altijd al afgevraagd hoe het af is gelopen eigenlijk. Het is natuurlijk nog niet afgelopen, maar hoe het is vergaan. Klinkt als een sprookje. Nou, zeker, ja. Maar dat horen we zo meteen, of dat ook echt daadwerkelijk zo is... in dit is de zondag. een fijne kerst alvast. Jij ook. Fijne vakantie. Ja, zeker, dank je wel. Gaat helemaal goed komen. En tot in 2013, in het nieuwe jaar. Fijne dagen. Ja, kom maar. Kom maar. Ja, ik doe niks. Ik ben van vroege vogels. Ik probeer een van de hoek van Hollandse huiskraaien te lokken. Kom maar. Die dertig vogels moeten worden afgemaakt. Maar nu is er een actiecomité dat daar een bijzonder verzetsplan tegen heeft bedacht. En verder een uitzending vol regenwormen, oliebollenvet, prachtig koraalrif En, ik ga even rechtop zitten, een koninklijke kersttoespraak. Het is bijna kerstmis.